Zeker denk uh, dit nummer ken ik ergens van. Ja, dat kan kloppen. Gonna... Dit is dus het origineel, de White Stripes en Seven Nation Army.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 Sprookjeswandeling, Raadhuisplein, kerkplein, kerkplein. Aanvang 5 uur. En 18 december is ook nog het Kerstbal van Danschool Rob Dolderman, De Krocht. Aanvang 8 uur. 19 december het Kerkconcert Westfries Mannenkoor in de Pro Protestantse Kerk. Aanvang 3 uur. En op 19 december is ook nog Jazz in Zandvoort. Kerstconcert trio Johan, uh, Clement, Clement, met zanger Ronald Douglas, Buffet en.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 My life has taken me beyond the planets and the stars And you're the only one that could take me this far I'll be forever searching for your love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 ook de microblog Twitter werden diverse oproepen geplaatst uit te kijken naar de naar Halverwege de middag werd het kind door een motorrijder aangetroffen in Vogelenzang. De jongen verkeert en goede gezondheid en gaf enkel aan het koud te hebben. Rudy. Um, een van de deelnemende teams aan de Bar Battle heeft vorige week donderdag een geweldige stunt gestorven. Het NVD Racing Team Frabos had een echte BMW raceboline naar binnen weten te krijgen bij Laurel en Hardy.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 Op de parallelweg in wijk heeft vrijdagochtend eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een personenauto reed vermoedelijk vanaf de A22 de parallelweg op en botste daarbij het uitkomen van een bocht op een lichtmast. Aanvankelijk leek het erop dat de bestuurder na het ongeval bekneld zat in zijn voertuig. Na bij aankoop van politie en ambulance dienst bleek dat niet het geval te zijn. De gealarmeerde brandweer hoefde de niet uit te rukken en de automobilist is ter plaatse door het ambulancepersoneel onderzocht. Ook werd, hij, ook werd bij hem een plaatshuis afgenomen... De personenauto raakte door de aanrijding zwaar beschadigd en moest worden weggesleept. Daarnaast is zijn lichaam gesneuveld. De exacte oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het verkeer is ter plaatse ongelijk.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 Journalisten journalisten hebben mij kunnen interviewen. Oké. Okay. En um, daar, daarna heb ik weer gezongen eigenlijk de hele middag. En um, hebben we nog een beetje nageborreld. En uh, hebben we s'avonds de afterparty gehad. Oké. Okay. En tot hoe laat duurde dat? Uh, nou, ik was eigenlijk zo moe. Ik was <laughs> al 6 uur s ochtends uh, okay. <laughs> uh, in de weer. Dus ik geloof dat ik een uurtje of 11 uh, thuis was. Oh, dus dat valt nog wel mee. Dat valt in de Zou wel. je wat kunnen vertellen over je albums? Um, nou, er zijn eigenlijk uh. twee albums gemaakt. Ja. Het ene album heet All The Way Bublé, waarin ik echt, waarop ik echt alleen maar Michael Bouble stuk heb staan. Dat zijn 15e stukken stuk. Um, en we hebben ook nog een kerstalbum. En dat kerstalbum, dat is een album waar um, wederom ook weer heel veel Michael Bouble stuk op staan. Mm, yeah. um, alleen aan dat album is het iets wat anders. Dat Een aantal nummers zijn van het All The Way Bouble album zijn weggelaten. Okay. In de plaats voor wat ander repertoire, om te laten zien dat mijn repertoire breder is dan alleen maar dat Michael Bouble. Yeah. Er zijn ook kerstnummers aan Oh, oké. Okay. Dus normale en kerstnummers bij elkaar. Ja, en, het, en het, het kerstalbum, dat heet My Love for Music, met uiteraard de ondertitel Christmas Edition. Oké, okay, nou, te gek. Um, ja, wat, wat uh, waarom Michael Bublé? Jeetje, waarom Michael Bublé? Ja. Um, <laughs> um, nou, ik, ik hou zelf heel erg van, van jazzmuziek, ja. um, maar ik ben toch zelf, om te zingen, meer van de popmuziek. Oké. Okay. En toen heb ik bedacht van, ja...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 Met de optredens, ja, gaat goed. Ik heb even een tijdje eventjes een, uh, een break gehad, want okay. ik was een beetje overwerkt en uh, te druk en zo met school. Um, maar voor nu gaan we weer met de optredens um, aan de slag. Ik heb afgelopen zomer heb ik in het buitenland heel veel uh, opgetreden, in Spanje. Yeah. En um, wat we volgend jaar uiteraard ook weer van plan zijn, um, als de opties daartoe zijn. Um, en verder um, is het allemaal nog even afwachten wat we gaan doen uh, met de optredens en de agenda planning. Er staat nog in de planning.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 Sound of the river, you're stopping, you hold everything Our band is blowing, Dixie, double fall time With the sultans With the salt And the man is dead. That's right. With me, and you will. upside your head. Oops, up side your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. upside your head. Radio station is Say oops upside your head. Say oops oh, you upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside you head. Numbers. Say oops upside your head. Say oops upside your Say The bigger the pigs, the bigger the... Girl, girl, girl, the, bigger the I'm BFM stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dikter Hart met het NOS-journaal. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam vreest dat de verdachte in de grote zedenzaak... veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan werd aangenomen. Robert M. heeft gezegd dat er 30 tot 50 slachtoffers zijn. Maar na gesprekken met ouders verwacht Van der Laan dat er meer zijn. Gisteravond was er opnieuw een bijeenkomst voor ouders. Daar kwamen zo'n 500 mensen op af. Vandaag zijn op de twee kinderdagverblijven waar M. heeft gewerkt... permanent medewerkers van de GGD aanwezig. In een ziekenhuis in Washington is de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke overleden. Holbrooke werd vooral bekend als de drijvende kracht achter de Dezen-akkoorden van 1995, die een eind maakten aan de oorlog in Bosnië. Sinds begin 2009 was hij speciale gezant voor de VS in Afghanistan en Pakistan. Richard Holbrooke is 69 jaar geworden. In Tilburg zijn tientallen mensen geëvacueerd vanwege een grote brand die ontstond in een houthandel en is overgeslagen naar een bedrijventerrein. Daar staan verschillende loodsen in brand. Bre inmiddels breidt het vuur zich niet verder uit, maar het blussen gaat nog uren duren. Er wordt rekening.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 Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dick de Harkert, het NMS Journaal. De PC-hoofdprijs 2011 gaat naar de journalist, essayist en columnist H.J.A. Hofland. Hij schrijft onder meer voor NRC Handelsblad... en werd in 1999 uitgeroepen tot journalist van de eeuw. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. Niemand heeft de afgelopen 60 jaar zo nauwlettende tegelijk zo gedistangeerd... de maatschappelijke toestand gepeild, zegt de jury onder leiding van Henk van Os. De jury prijst de subtiliteit en souplesse van zijn virtueuze omgang met het woord. De 83-jarige Hofland krijgt de PC-hoofdprijs op 19 mei uitgereikt. Nederland moet er alles aan doen om de Europese ruimtevaart in Noordwijk te behouden. Dat vindt burgemeester Harry Groen. Bij de ESA-STEC werken 2400 mensen. In de omgeving hebben nog eens 6000 mensen economisch profijt van de aanwezigheid van de ruimtevaartorganisatie in Noordwijk. Volgens de burgemeester staan Engeland, Duitsland, Italië en Spanje te dringen om het werk van STEC over te nemen. Investeren in ruimtevaart is nog altijd erg lucratief. Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken gaat er alles aan doen om zoveel mogelijk banen in de ruimtevaart in Nederland te houden. Maar garanties kan hij niet geven. Medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermals hebben vanmorgen opnieuw het werk neergelegd. Ze voeren actie omdat de cao-onderhandelingen tussen Albert Heijn en de vakbonden zijn vastgelopen... De supermarkt wil met meer flexibele arbeidskrachten gaan werken... terwijl de bonden juist meer vaste contracten eisen. Vrijdag liep het ultimatum af dat de vakbonden hadden gesteld. Daarna werd op diverse plaatsen gestaakt... en ook vandaag worden weer acties verwacht in verschillende distributiecentra. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de voorraden in de supermarkten. Het weer af en toe zon in het noordwesten is er kant op een winterse bui... Het wordt plus 2 graden in het westen tot min 2 graden in het oosten... Morgen en donderdag doort het op de meeste plaatsen en daarna wordt het wat kouder.